In Duitsland is de echtgenoot opgepakt van een vrouw die dood is gevonden in een koffer in de Maas bij Maastricht. De koffer werd vorige week vrijdag gevonden en gisteravond werd aandacht aan de zaak besteed en opsporing verzocht. De man van 53 uit Aken kon worden opgepakt op basis van verklaringen van getuigen en camerabeelden van het dumpen van de koffer in de Maas. Op Schiphol worden passagiers nu ook gecontroleerd op sporen van explosieven. Het gaat om steekproeven op verschillende plekken op de luchthaven. Mensen kunnen er bij de veiligheidscontrole mee te maken krijgen... maar ook vlak voor het instappen bij de gate. Ook alle andere grote vliegvelden in de EU gaan controleren op springstof. Volgens Brussel zijn er serieuze signalen voor een aanslag met explosieven in vliegtuigen. Er is daarom een EU-verordening van kracht geworden die door de luchthavens wordt uitgevoerd. Automobilisten kennen de verkeersregels slecht... Dat concludeert de ANWB uit een online verkeersexamen onder zijn leden. Van de ruim 13.000 deelnemers haalde drie kwart een onvoldoende. Vooral nieuwe verkeersregels zijn voor veel mensen lastig. Ook hebben ze moeite met vragen over voorrang op rotondes en de beleiding op 100 kilometer wegen. Jonge bestuurders kennen de regels beter dan ouderen. Deskundigen zeggen wel dat kennis van de regels niet betekent dat mensen beter kunnen rijden. Het weer, buien, maar ook zon, het is 16 tot 18 graden. Morgen opnieuw buien met lokaal kans op onweer. Het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat door werkzaamheden een 5 kilometer file tussen Eembrugge en knopend Hoevenlaken. En op de A12 richting Den Haag, daar staat tussen De Meer en Woerden 3 kilometer. Bij Woerden is een vrachtwagen stilgevallen en er is één rijstok dicht. Tot zover de verkeers.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon Zee. Zandvoort en zomerhit. Zomer Z Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de muziek FM! Zie FM Zandvoort. 106.9 FM! You're love Can it go deeper? So tell me how deep is your love. Can it go deeper? So tell me how deep is your love, can it? How deep is your love? So tell me how deep is your love, can it? How deep is your love? close I am how deep is your love. dus is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 getting caught. Je ne sais plus Me gusta camelar, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú, ¿Qué voy a hacer, yo no sé pa, que voy a hacer, yo no sé plus, que voy a hacer, yo suis perdu son, Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta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 Et je subite, et ben hiberne. Je t'es prêt à graver ton image. Allons-preux noir sous mes paupières. Afin de te voir, même dans un sommeil étern.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 Tip get a new spot.